So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 En de ijskalkaar die blijft nog uh, gewoon rijden, neem ik aan? We rijden inderdaad wel elke week met die ijskokar, ja. ja. Tot, tot wanneer is het hele project? Die, uh, we zijn klaar met die, uh, die ontwerpenworkshops uh, 11 september. Ja. Dan begint van, pas eigenlijk ja. de biennale. Okay. En de biennale duurt van 11 september tot en met 19 oktober. En waar vindt dat dan verder plaats, die biennale? Dat dan uh, neemt plaats uh, op de boulevard zelf en okay. Vedema Plain met name. Okay. Dat maar dat wordt... is dan en, en hoe moet ik dat zien? Met, nou, met tenten, met, met, uh, uh, met meerdere ijskoekarren. Ja, het wordt een uh, soort wat... performance-achtige evenement. Ja, we element. willen niet al te veel verklappen. Want het, uh, <laughs> het moet natuurlijk <laughs> ook wel alcohol, een uh, verrassingselement uh, verrassings ja. ja, aan ja, het, ja. dat, is, dat is ook goed. Alleen dan zou ik zeker nog een keer terugkomen uh, als het bijna zover is.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 ja, Verandert ook voortdurend ja. uh, dan? Uh, wat er er al komen ook. steeds dingen bij, ja. ja elke dat, week. En dat maakt het juist zo leuk omdat het uh, voortdurend aan veranderingen Je het kan er heen heen volgen, zegt. inderdaad. Ja. Ja. Dan zijn dan er gewoon altijd nieuwe worden. dingen. Ja. Ja. Uh, de, de, de, de, de creatieve geest van de zandvoorter en niet alleen degene die uh, bij jullie gaat komen kijken, wordt daarmee even opgewekt. En, uh,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 Maar je volgt ook de partij. Ja, je, dat het, ja, je ziet dat het verkeerd gaat gewoon. Ja? Je ziet het daar aan, aan lichaamstalen en alles. Op een gegeven moment dan maken ze de meest afgrijzelijke blunders. En zitten sommige mensen dan ook echt helemaal naar afloop dan. Ja. Ong, stom, ja dat kan ik dat gebeurt he? wel. Ja. Ja, ze zouden zich wel dood willen wensen bij het spreken. <laughs> ja. Maar dat gebeurt dan net nog niet gelukkig. Kunnen, ja. Ze, ja. kunnen ze dat terughalen?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 ...nog leuker voor de toeschouwers dan voor de spelers zelf waarschijnlijk. Ja, dat lijkt mij ook. Het is, ja. is natuurlijk hetzelfde. Je ziet weer iemand een fout maken in ja. tijdnood. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Is dat nou juist dan ook van uh, waar, uh, waar... Ja, want Schakers, ik heb altijd het beeld dat zijn anal analytische mensen. Uh, of valt ja, dat wel, nou, valt het wel ja, mee? je ziet van alles eigenlijk. Vroeger was het beeld van Schakers dat een beetje saaie, ja, oudere ja, mensen. Ja, maar ja, dat ja, is al ja. lang niet meer zo. Heel veel je schaakt ook tegenwoordig. Maar dat maakt het natuurlijk wel, wat Ben zegt, dat je het ziet gebeuren...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 En dat is ook wel ja, een hele geruststelling voor veel spelers. Ja, het is gewoon ernaar. eigenlijk van godzegen de grepen we zien wel waar we uitkomen. Nou, zo, ja. Precies, precies. Ja. Je had het net even over uh, het, het imago, stoffig. Maar uh, bij de grote toernooien, zoals een toernooi, zie ik toch hele jonge lui. Uh, ja, uh, dat is ook zo. Dat is, is dat een, om, een omkeer?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 Je neemt dat sneller op, allemaal ja. dat soort dingen. Dan dus beter in. Precies. Uh, ik weet nu even een zijsprong van dit, uh, hen, maar dan spreek ik je nu aan als schaakkenner. Uh, een tijdje terug was er uh, weer sprake van dat er een uh, tweekampje tussen Karpov en Kasparov weer uh, ja. Ja. Ja. ging ja. plaatsvinden. Ik weet niet of dat alweer plaatsgevonden heeft. Nee, ik, ik twijfel er ook aan of dat no ooit nog gaat plaatsvinden. Ja, maar Karpov, de heren dat, zijn uh, schijnbaar nu wel, on speaking terms, heb ik moeten zeggen. Jawel, ernaar. dat wel. Ja. Maar ja, uh, Volg je is, dat, uh, dat soort dingen dan wel? volg het wel, dat ja. natuurlijk wel. Maar ja. beide ja. zijn...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 Ja, want dat zou natuurlijk ook mooi zijn uh, dat er hier uit dit toernooi iemand mond opstaat en ja. uh, die schaakt de halve wereld uh, van het ja, bord af. Want dat zou bij bij de... Bij... voor de Salford schaken wel een leuke opstelling ja, zijn. Ja, ja. <lacht> ja, en dat zou een mooi uithangbord zijn voor volgende oh, toernooien. Ja. Ja, ja, hoe, hoe jong is de jongste deelnemer? Uh, de jongste deelnemer die zal een jaar 14 zijn, zeg ik uit mijn hoofd. Hmm. Dat is ja. Kiri ook, toch? 14? Ja, die is ook 14. Ja. Ja, ja.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 Dat met een maar. Dat is nou, dat is nou eens gewoon eens leuk om graag, te horen. Ja, van, ja, dat van, van, ik echt. Ja. Dat is gewoon, ja. Die, uh, ik ben hier graag. De, de markt is eigenlijk geen markt meer. Dat zeg ik zelf al. Het is een evenement. Ja, het is een evenement. Je ziet, uh, je ziet heel veel uh, entertainment. Ja. En, uh, je hebt zelf al de uitspraak gedaan. Ik hield mijn hart vast uh, bij de vorige markt. Want s'morgens regent het een beetje. Ja. Maar smiddags komen de families toch. En ja. De, de kinderen. ja, mensen komen toch. Ja. Ja. Bl Blijkt dat...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 Dan alleen maar eh, wat je dan op, op zo'n markt aantreft, dan ja. verkopen. En weet ik veel wat, ja. een stukje entertainment ja. ook. Hebben jullie daar aan gedacht uh, voor deze zomermarkt? <laughs> ja. ja, want dat wil ik. Ik zit af en toe. Dat willen, we, los, dat, willen we, dat willen we dan weten natuurlijk. Wat nou, is er dan we, omheen nog? We, we, we, we hebben, uh, jeetje, we, we hebben in ieder geval zoveel entertainment. Ja, dan maar ik nou oké, okay, we moeten elkaar niet voor de voeten lopen. Uh, ja, maar hebben de dan We hebben, hebben Danseres uit Eindhoven. We hebben Clown Howie. We hebben, ik weet niet eens hoe dat heet. Noor,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 Konie Lodewijk? Ja, dat durf ik niet te zeggen, ja. want nee, in hier, in hier ik kan is, niet uh, alles weten. Ik gooi wel. maar de naam op. Ja, ik bemoei, het kan zomaar zijn. Ik bemoei me al. niet helemaal nee. met, met de tekening en de nee. indeling. En uh, ja, dat doe ik bewust niet. Anders, uh, ja, ik heb genoeg te doen. <lacht> ja. Maar in ieder geval... En als dat fout gaat, kan ik een ander de schuld geven. <lacht> Sorry. <lacht> ja, als eindverantwoordelijkheid word ik, tikken ze toch op jouw vingers. Uh. Ja, dat is zo. Maar dan zeg ik altijd, je morgen even terugkomen als de ja, baas is. goed. Ja. <lacht> uh, <ja. lacht> en dan staan ze er morgen deur dicht. In ja. ieder geval is het dorp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 Maar dan praat ik over hem. Maar toen was er nog geld, was een poen. Geld, dat was een poen. Ja, <laughs> ja, tegenwoordig hoeven we daar niet meer aan. Doen we overal op bezuinigen worden, ja. Maar het is wel leuk omdat ik hier live ja, te doen. Dat is dan een interessante gegeven nog voor, uh, voordat we echt het gesprek nog even af gaan ronden. Ja. Uh, bezuinigen. Uh, dat is nu uh, hè, de portemonnee uh, wordt uh, nu ja, geld uh, gewoon. Voor alles. Ja. Uh, merken jullie dat uh, als ja. organisatie dus ja. nu ook met het organiseren van ja. jaarmarkten? Ja. Maar niet alleen jaarmarkten, alles. Ja. ja.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 Ik denk dat we gewoon jaren verwend zijn. Ja, dat is alles. Dat is maar alles. eigenlijk best heel erg verwend. Aan de andere kant, uh, hoe minder geld je hebt, des te creatiever kom je ook weer. Dus dat is. Weer... Uh, is, dat, is dat ook een gegeven Wat uh, e, e, e, e, e, e, e, e. ik dan wel jongens van mij. <laughs> klinkt misschien heel lullig. Van mij mag dan nog wel even slecht blijven. Dan ja? vallen die rottappels een beetje uit de boom. Dan krijgen we misschien een beetje gezonder ondernemingsklimaat. Een ja, dan... beetje schudden aan de boom. Ja, dat schudden de, aan de boom. De, de, de, ja. Maar, ja.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 dan in de voorjaar mei Ja, we kijken altijd een beetje hoe het valt. Soms je moet je rekenen houden met pinksteren en alles. En zo ah, dat is het komende ja, jaar iets ja, later. Ik zien jullie. durf het nog niet te zeggen. Ja. Ja. Dit, dit, ik zeg uh, het dan maar even ja. vast. Ja. Bij, ja, okay. Laten we, we eerst maar eens naar morgen kijken. Laten we even naar Echt, morgen kijken. ja het dorp staat vol. Heel dorp, dorp staat vol. We gaan, uh, heel, heel kort gezegd, maar daar wil ik ook niet veel over zeggen, morgen gaan we met een treintje rijden. als alles normaal verloopt maar dat zien we vanzelf. Een <laughs> treintje van <voor> het Badhuisplein? <laughs> een treintje met een bad... Uh,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 dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint Seoul met een optocht van twee en drie masters... en veel andere schepen van IJmuiden naar Amsterdam. Prins Willem-Alexander is aan boord van de Klipperstad Amsterdam, het schip dat de stoet leidt. Veel mensen zijn naar IJmuiden gekomen om langs het Noordzeekanaal naar de honderden schepen te kijken. En nog steeds zijn nieuwsgierigen onderweg, waardoor het op de wegen naar IJmuiden druk is. Alle tall ships zullen rond drie uur vanmiddag op hun plaats in Amsterdam liggen... Het evenement wordt eens in de vijf jaar gehouden. De organisatie verwacht dat er de komende dagen meer dan 1 miljoen mensen naar Seel komen. De NS zet dan ook extra treinen in... en het gemeentelijk vervoerbedrijf GVB laat extra ponten over het ei varen. De Japanse autofabrikant Mazda roept wereldwijd meer dan een half miljoen auto's terug... vanwege technische problemen. Het gaat om de modellen Mazda 3 en Mazda 5 uit de bouwjaren 2007 en 2008... Bij die modellen kan de stuurbekrachtiging wegvallen terwijl de auto rijdt. Daardoor stuurt de auto veel zwaarder dan normaal, wat de kans op een ongeluk vergroot. In Europa en Australië moeten bijna 300.000 Mazda's terug naar de dealer. In de VS en China zijn het er bij elkaar 220.000. In de West-Chinese regio Xinjiang zijn zeven mensen omgekomen bij een aanslag. Veertien mensen raakten gewond. Een man reed met zijn voertuig in op een groep mensen waarop een explosie volgde. De verdachte, een Oeigoer, is opgepakt. Vorig jaar waren er zware rellen in Xinjiang. In de stad Urumqi vielen honderden doden bij etnische rellen... tussen islamitische Oeigoeren en Han-Chinezen. Volgens de Chinese overheid zijn er in het verleden vaak aanslagen gepleegd door Oeigoeren. Die zeggen dat ze worden gediscrimineerd. Het weer: opklaringen, stapelwolken en kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen overwegend droog en zo'n 24 graden. Dit was het. Bent u op zoek naar